In de Champions League heeft titelverdediger Barcelona flink uitgehaald tegen Bate Borisov. Het werd 5-0 in Wit-Rusland. Lionel Messi scoorde twee keer. Barcelona heeft nu 23 wedstrijden achter elkaar gescoord in de Champions League. En dat is een record.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort en zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. see Ik het ritme van Zandvoort ook op TV. Het, ZFM FM Text TV op kanaal 45. C -F -M.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 The sea.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 Take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 Ce que tu sèmes, c'est pareil même, je te hais parce que je t'aime. T'es mal. Dégage. Fray comme une rose, on ne va pas tuer ma chose. C'est facile, tu comprends. Je te donne ce que tu prends. Et l'issue de Versailles comme une loco sur les rails, mais c'est plus comme avant, ni des lèvres, ni des dents. No, Can send the way it He set his goals to conquer all the planets and the stars. Saintly intention, leave an evil scar. A You